Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij nieuwe rellen vannacht in Frankrijk is de vrouw van een burgemeester gewond geraakt. Toen een auto met railschoppers hun tuinhek ramde en de auto in de fik staken, probeerde zij met haar kinderen te vluchten. Maar ze werd achtervolgd en raakte gewond. Het is in Frankrijk al dagen onrustig. Aanleiding voor de rellen en plunderingen is het overlijden van een jongen van 17. Hij werd doodgeschoten door een agent. Die jongen is gisteren begraven. Volgens correspondent Helene de Haas bleef het toen wel rustig. Dit was vooral een moment van bezinning en je voelde daar eigenlijk geen enkele spanning uh, of geen enkele gewelddadigheid in Den Haag zijn de ruiten van de ambassade van Belarus ingegooid. En op het pand staan teksten als Luka Terrorist. Dat slaat waarschijnlijk op president Lukashenko. Hij is een trouwe bondgenoot van de Russische president Poetin. De politie heeft de omgeving van het pand nu afgezet en doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Op de A4 bij Berg op Zoom is vannacht een man aangereden door een automobilist en overleden. Dat gebeurde op een afslag van de snelweg. Het slachtoffer kon niet meer gereanimeerd worden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En Formule 1-liefhebbers zitten vanmiddag weer voor de buis. Om drie uur begint de Grand Prix van Oostenrijk. Commentator Louis Dekker gaat onder meer letten op Niek de Vries. De Nederlander heeft dit seizoen nog geen punten gescoord. Ja, de prestaties moeten wel beter. En Niek komt nu op circuits die hij kent. Niet meer de smoes van het is allemaal nieuw voor me. Nee, dit zijn bekende banen. En dus moeten de prestaties komen en kun je ervan uitgaan dat als Nick de Vries niet heel erg snel gaat verbeteren in de maand juli, dan mag je je echt gaan afvragen of hij september haalt. Max Verstappen doet betere zaken. Die leidt nog altijd met grote voorsprong in het kampioenschap. Vanmiddag vertrekt hij vanaf pole position. Dan het weer. Vandaag is er een mix van wolken en zon. In het noorden kan er lokaal misschien een klein buitje vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Noord-Holland. En die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het Haarlem Zuid en Knoop het Velsen staat 4 kilometer file. Vertraging is 10 minuten en dit komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz. Yes. Goedemorgen, luisteraars. Bij ons in de studio in Zandvoort schijnt sowieso uh, de zon vanochtend... want we hebben twee uurtjes dat sensuele en lichtvoetige Latin Jazz uh, klaarstaan. Also, a warm welcome to our fans and listeners across the globe. In particular, our friends in the Democratic Island of Taiwan. Join me, Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Uh, two hours of Latin Jazz vibes. We begonnen met uh, de Bebop King en Jesse Cohn, Charlie Parker... die in uh, begin jaren 50 een aantal Latijns-Amerikaanse nummers opnam. <coughs> die werden uh, verzameld op het album South of the Border. En je hoorde het uh, welbekende Paloma, een uh, Spaanse tradi uh, traditie uit de 19e eeuw... die ooit zijn weg vond naar Cuba. En hij werd daarbij uh, bijgestaan, die Charlie Parker, die altijd ik zag... Saxofonist door Onder andere Benny Harris op uh, trompet en Walter Bishop Jr. op piano. De volgende man uh, heeft een Mexicaanse roots, maar uh, is woonachtig in, uh, in Amerika. Uh, ook een saxofonist, een tenorsaxofonist die eindelijk een, een beetje een naam begint uh, te maken. Uh, dat komt denk ik vooral omdat hij elk jaar een plaat van uh, hoog niveau uh, aflevert. Hij speelde in het verleden onder andere met Alice Marsalis, Christian McBride, Wycliffe Gordon. En ook de zanger Kurt Elling, die hier uh, onlangs nog voorbij kwam bij ZFM Jazz. Uh, je hoort hier iets van zijn meest recente LP. Uh, Love and Peace heette uh, uh, dat uh, album. Het nummer moet ik even kijken. Oh ja, yeah. gracias a la, uh, uh, uh, a la uh, uh, uh, vida. Een eerbetoon aan het uh, uh, leven. Uh, door dus die man. Um, Diego Rivera Was dat bijgestaan door zijn vaste maatjes, drummer Rudy Royston en pianist Art Hirahara van dat album Love and Peace. Misschien iets voor Nordi Jazz van volgend jaar. Deze saxofonist brengt ons bij een andere saxofonist. Eh, ook niet zo super bekend. Javon Jackson. Die maakte ooit zijn debuut op het Nederlandse Chris Cross label. Ergens begin jaren 90, meen ik. En dat gaf hem later de kans om opnames te maken... voor het meer fameuze Blue Note label. En daar ga je een stukje eh, een, een, een stuk van horen van een van zijn platen. Eh, die, al dat album heette The Look Within. En eh, het nummertje heet Ricardo Bossa Nova, Jason Ajaphan Jackson. <laughs> die daar Met op uh, gitaar Farid Heek uh, Het nummertje Recado Bossa Nova. In een uh, grijs verleden werd dat ooit uh, gespeeld door Henk Mobley. Als ik me niet vergis. Uh, uh, maar dit komt dus van uh, een album uit 1996. The Look Within, geheten van Javon Jackson. Blijf ik even bij de uh, saxofonisten... David Murray, uh, meer een free jazzer, staat bekend als een free jazzer. Maar hij heeft gigantisch veel gedaan. Um, en hij is nog steeds uh, super actief. Uh, ga eerst maar eens even luisteren, dan zeg ik er straks wat over. Zet een jazz. Perdiendo el tiempo, pensando, pensando. por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando. Y tú, tú contestando, quizá, quizá. Ja, Die nam ooit uh, enkele plaat in het Spaans en Portugees op. Die de free jazzer David Murray, de saxofonist, inspireerde tot het maken van een album uh, toen hij Murray in uh, Spanje woonde. Uh, het album werd uh, opgenomen in Argentinië met strijkers en wel. En uh, de klassieke quizás, quizás, quizás mocht natuurlijk niet uh, ontbreken en de iets wat gruiziger... Vocalen kwamen van de Argentijnse tango- en popzanger Daniel Melingo. En voor de rest waren het in Europa woonachtige Cubaanse uh, muzikanten... meen ik op uh, dat album dat dus heet uh, David Murray Cuban Ensemble... plays Nat King Cole en Ana Espanol uit uh, ja, 2011. Um, over Cuba gesproken. De volgende man, Paquito de Rivera. De alt saxofonist en klein. Het is, is een van de vaandeldragers van de Cubaanse jazz. Van de Latin jazz. En we gaan uh, luisteren naar Recife Blues van Paquito de Rivera. Ik dus eerst Paquito de Rivera, de meester op uh, alt sax. Uh, die in de jaren negentig uh, Cuba ontvluchtte. Uh, en uh, sindsdien met alle groten jazz heeft uh, gespeeld. Hij is een uh, groot liefhebber van Charlie Parker. Dat kon je wel oh, horen in dat nummertje Recipe Blues. Komt van het album uh, Song for Ma Maura. Dat is, uh, was zijn moeder. Het album kwam uit uh, 2013 en geeft een fraaie uh, indruk van uh, de Rivera's kunnen op sax en ook uh, clarinet. Uh, en dat werd gevolgd door uh, de trompetist Jeremy Pelt. Een maandje of twee geleden zag ik hem aan het werk in uh, het Bimhuis. Uh, een hele innemelijke uh, man. Uh, hij had zich uh, uh, omringd met allerlei uh, jonge talenten... en leverde een heel uh, vrij concert af... waarbij hij ook zijn uh, allerlaatste album... The Art of Intimacy Volume 2 introduceerde. En van dat album hoorde je net het nummer uh, Slow Hot Wind... Uh, ja, een beetje een uh, zwoel nummer. En over zwoel gespro uh, gesproken, ja, dan moeten we uh, zeker naar deze uh, dame gaan luisteren. Zetten we een ZANG De ZFM-jazz-luisteraar had uh, haar stem natuurlijk al herkend. Had haar herkend. De Amerikaanse zangeres Lauren Henderson. En uh, ze weet ons opnieuw te betoveren met, uh, met die zwoele stem. In Deseo van haar laatste LP, La Bruja, de heks. Uh, met op piano was dat trouwens uh, John Chin. Um, Percussionisten Poncho Sanchez en trompetist Terence Blanchard... twee toppers uit de jazzscene van de afgelopen nou, drie, vier decennia... brengen een eerbetoon aan de vaandeldragers van de ja, van de van de Latin Jazz, Chano uh, Ponzo en trompetist Dizzy Gillespie. Uh, ja, die twee, die, uh, Gillespie en Pozo, die... Uh, die verbonden bebop met allerlei Latijnse vibes... in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. En aan die twee brengen dus Poncho Sanchez, de percussionist... en Terence Blanchard, de trompetist, een, een tribute. Uh, moet ik even kijken, het nummer heet uh, Harris Walk. Mm.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 For you, sweet happy life May all the days of the year that you live be laughing days With all my heart, sweet happy life May the night times to follow the days be dancing nights Stars for your smile, moons for your hair And so once wonderful love for your loving heart to share My I wish for you, sweet happy life May all your sorrows be gone and your heart begin to sing en als ik wish, can ik het niet I wish to spend every dag een heel happy leven met me. La la la <pause> tegenwoordig niet eens de landsgrenzen over, denk maar eens aan Nueva Manteca rond Ben van der Dungen of de Cubop City Big Band van Lucas van Meerwijk. Maar ook in het verleden hadden we natuurlijk mensen die geweldige Latin Jazz konden brengen. En hier was dat uh, het trio Leo uh, Louis van Dijk met uh, Jacques Scholz op bas en uh, uh, John Engels natuurlijk op, uh, op drums. Uh, die bracht ons de happy samba ritmes met de zang van Mark Murphy. Uh, dit was een opname ergens uit uh, de jaren 70, 1974. Als ik het goed heb, een opname in Nederland toen die uh, Mark Murphy hier uh, bivakkeerde. Uh, en nog zo'n voorbeeld van Latin Jazz uit Nederland... <tus> uit, uh, de moderne tijd is Tico Pierhagen. Die lanceerde vorig jaar een nieuw album... wederom gevuld met kleurrijke melodieën... voor jazz, neoclassieke muziek en de cumbia. De muziek van zijn geboorteland Columbia. Amor Flotanda, daar gaan we naar luisteren. Te vinden op het album Cascada Quieta. En uh, dat betekent zoveel als uh, verstilde waterval... heb ik mij laten vertellen. En dat slaat dan weer op de stilte tijdens de coronapandemie... die Tico Pierhagen inspireerde. Tot dit album. Tico Pierhagen en Met de glansgolf voor de trombonist. Frans Cornelissen. We zitten alweer in de laatste minuten. Richting uh, de, uh, het nieuws. Maar we gaan natuurlijk het tweede uur vrolijk verder. Dus uh, ga niet weg. Ik zou zeggen. Uh, grijp een uh, koffie. Grijp een cappuccino. En uh, ga klaarzitten voor het tweede uur. Tot zo. We gaan eruit met Mafalda Minosi, Een Italiaanse zangeres. Uh, die al jaren woonachtig is in Brazilië. L'appartemento. Set jazz.